Nadeel werken. Want er, er werd al een hele tijd over gesproken. Over, er stond al in de krant. En er werden al vragen gesteld aan sommige raadsleden. Hoe zit het nou met de Gertebach? Kunt u daar uitspraken over doen? En werd door het college van bestuur van Dunemaren werd er steeds wat in de pers zo af en toe gedropt. En dan had onze fractie soms wel de behoefte aan om te reageren. Maar met die geheimhouding in je hoofd denk je van ja, kan dat wel? Dat mogen we eigenlijk niet. En ik hoop niet dat die geheimhouding die terecht is opgelegd, omdat het gaat over ouders, het gaat over leerlingen, en dat is het allerbelangrijkste, en het personeel, dat we, dat niet tegen ons gaat werken. En dat hoop ik dat we dat voor elkaar kunnen krijgen, dat, we, dat er uiteindelijk aan het eind van de week misschien een positief besluit ligt, dat, er, dat we een, een bepaalde weg zijn met elkaar zijn ingegaan, waar een oplossing is voor de leerlingen hier op, voor, op de Gertebach, voor de ouders en voor het personeel. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Rode. Meneer de Vries. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Uh, duivels dilemma voel ik in mijzelf. Want ik, uh, ik ben natuurlijk onderwijsbestuurder, ben ook ouder. Mijn zoon is uh, in een leeftijdsgroep dat hij naar de Gertenbach zou kunnen gaan. En ik zit hier ook in de gemeenteraad. Uh, als ik alles gehoord heb nu, dan zie ik toch dat we heel erg bezig geweest zijn met. Uh, wie is nou eigenlijk de, st de stouterik in het geheel? En dat zijn wij natuurlijk niet als Zandvoorters of als uh, Zandvoortse Gemeenteraad. En dat vind ik een beetje jammer. Hè, uh, dat we zo heel sterk in het verleden zijn gaan kijken, terwijl voor mij belangrijk is hoe de toekomst eruit ziet. Wat willen we nu eigenlijk? Uh, er zijn allerlei mogelijkheden. Ik heb, ik heb dat ook doorgesproken met een aantal mensen, nou defusering is kansloos. Dat is zo'n ingewikkeld proces, daar hoef je niet eens aan te denken. Waarbij ik de hele tijd door mijn hoofd speel, is nou het TL in Zandvoort essentieel? We hebben het allemaal over voortgezet onderwijs, maar de basis daarvan in Zandvoort is buitengewoon gering. Ik ben, D66 is natuurlijk, dat mogen ook bekend zijn, ook landelijk. We zijn een groot voorstander van het onderwijs. Staat ook in ons verkiezingsprogramma. Kwalitatief hoogstaand onderwijs. Breed. Dat willen we graag en dat willen we ook in Zandvoort. Maar dat willen we dan ook breder zien. Dus als je gaat denken aan oplossingen. Als je gaat denken van hoe moeten we dit aanpakken. Ik heb begrepen in het verleden dat er allerlei suggesties zijn gedaan hè, om die verbreding uh, mogelijk te maken. En dat dat op zeg maar, uh, onwil of wat, wat nog meer van het college van bestuur is gestuurd. Uh, het zou natuurlijk heel goed kunnen. En ik kan, ik kan niet in de geesten van, van het college van bestuur van, uh, van, uh, van deze instelling kijken. Het kan best zijn dat men zegt, zeggen, wij, wij zeggen dat nou wel, maar wij willen gewoon concentreren. Dat zie je natuurlijk in het hele, hele onderwijs, zie je gigantische mammoeten overal komen. En uh, zo'n klein schooltje in Zandvoort, dat, uh, ja, dat, dat, dat past daar eigenlijk niet in. Nou, uh, het lijkt mij erg moeilijk om daar wat aan te doen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik zie uh, dat we als gemeente Zandvoort we heel weinig mogelijkheden hebben uh, om, uh, om dat tijd te keren, behalve... Als we misschien met goede voorstellen komen waarbij we uh, de, dit, uh, zeg maar, deze instelling zouden kunnen gebruiken voor onze eigen plannen. Ik zou zo graag willen uh, dat wij uitgewerkte plannen gaan ontwikkelen uh, wat betreft het voortgezette onderwijs in Zandvoort. Ik zou er ook voor pleiten uh, om daar misschien een werkgroep uit ons midden samen met ambtenaren uh, om, om, om die op te zetten. Dat wij zelf het initiatief nemen tot het soort onderwijs wat wij hier geheel hebben. He, en uh, u weet ongetwijfeld, de Stichting Green in Zandvoort heeft daar ook al ideeën over ontwikkeld. He, over uh, bepaalde onderwijsmogelijkheden. He, en wij zien ook kansen. En dan hebben we het niet over het voortgezet alleen het voortgezet uh, onderwijs, nee, het, het middelbaar onderwijs. Maar ook voor het hoger beroepsonderwijs om hier naartoe te halen. Ik vind het belangrijk dat wij niet met elkaar gaan kijken naar uh, wat is er allemaal nou misgegaan. Ik zou zo graag willen dat we met elkaar een visie ontwikkelen als gemeente Zandvoort. We hebben het onderwijs eigenlijk... van ons bordje afgeschoven. Laten we dat in, proberen weer wat terug te pakken. He. En uh, ja, wat, he, kijk, dat kan commercieel zijn. He. Je kan natuurlijk het, het Luzac College hier naartoe halen. Misschien willen die wat. He, dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar ik vind, wij moeten gewoon het eigen initiatief zeggen. En met een goed voorstel komen. En daarbij kunnen we misschien deze instelling... Uh, ook voor ons karretje krijgen. Maar niet alleen... Dank u wel. Dank u wel, meneer de Vries. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Aansluitend op het verhaal van D66... Zijn, is de VVD ook duidelijk voor voorgezet onderwijs in Zandvoort. En ik denk ook dat iedereen daarvoor is. Dus dat, dat behoeft er verder geen uitleg. En het is ook lastig, denk ik... zoals de wethouder dat ook al schetst... als je met valide argumenten komt... ...die er niet gehoord worden en er komen andere gemeenten weer tegen die niet valide zijn. Kortom, het is een discussie die nergens toe leidt. U wilt bouwen voor 15 jaar, voor tenminste 15 jaar. Ook dat lijkt me legitiem, want je moet toch financiële afschrijving kunnen verantwoorden... ...en dat gaat ook niet zomaar. Uw tegenpartij die eist voor die periode tenminste 200 leerlingen. Op dat ogenblik zit je met een vrij accompli en je komt verder tot weinig zaken. En Nog sterker zelf is het... Wanneer een partij geen zaken wil doen met u, en dat proef ik dan ook, dan kunt u niet kopen en zeker niet verkopen. Het houdt allemaal op op dat ogenblik. En als er dan wispeltuur en willekeur ook nog in de hand lijkt gespeeld te worden, dan houdt alles op. Maar toch willen wij nog steeds datgene wat we net zeiden, we willen voortgezet onderwijs in zandvoort houden. Er zit natuurlijk mogelijkheid in om toch die wispeltuur, denk ik, te doorbreken, ook met die 15 jaar en met die 200 leerlingen. De enige eis is denk ik, die je zelf zou moeten stellen, dat je niet blijft zitten met een gebouw na anderhalf jaar bijvoorbeeld, waar je niets meer mee kan. Je lost het denk ik vrij simpel op. En u heeft zelf al gigantisch wat voorbeelden aangegeven en denk ik ook het idee van D66 hier daarin is gedeeltelijk te omarmen. Een multifunctioneel gebouw, wat je neerzet wat nu heel goed voor een school is, waar 600 leerlingen in thuis zouden kunnen misschien, maar zeker 200... En dat ook later voor andere doellijnen heel goed toepasbaar blijkt, is natuurlijk al een oplossing die, die de goede richting in gaat. En zeker als u al die andere plannen die in die hoek van toepassing zijn, gestalte zou willen geven. En tenslotte zou ik willen zeggen, ik ben zelf op de Wim Gerttenbach school begonnen, hier in Zandvoort. Het was een van de eerste jaren. Het is beslist geen school die op lagere school lijkt. Het is gewoon een hele prettige school en ik denk dat elke leerling die daarop zit en daar slaagt, dat men met mij zullen beamen. Het is iets wat wij moeten behouden. En ik denk ook, voorzitter, dat we dat kunnen. Maar niet met de argumenten die zij aanvoeren en die u, ik nogmaals, bijzonder valide zijn, aanvoert. Want men wil gewoon niet verkopen. U moet met iets anders beginnen. Een ander voorstel en een ander idee. En ik denk dat ik u een goed idee in de hand heb gedaan. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Meneer Temmers. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, allereerst uh, de tijden van grootschalig uh, onderwijs die zijn voorbij. Iedereen bepleit uh, onderwijs op uh, kleinere schaal. En het uh, zou natuurlijk raar zijn als dit op deze manier zou verdwijnen. De Demmers, uh, meneer De Vries wenst een interruptie. Ja. Uh, ze zijn misschien wel voorbij, maar ze zijn nog wel heel feitelijk. Ja, daar worden we nu mee geconfronteerd. Dus nu is het of nu is nu een hele mooie gelegenheid om aan te tonen dat het grootschalig onderwijs... wat tien jaar geleden al eigenlijk in onderwijskringen bekend was... dat het eigenlijk niet zo goed werkt, om daar nu een handvat aan te geven. Verder de financiële overwegingen bij het geven van onderwijs... dat is dus de kwaliteit van onderwijs en zorg staat tegenwoordig niet meer nummer één... ...waar financiële, de financiële belangen en verhoudingen, die zijn belangrijker geworden. Nou, dat zou een overweging kunnen zijn, om dat zo te regelen zoals het nu voor ligt. Daar zijn wij ook helemaal niet blij mee. De wethouder heeft er alles aan gedaan. Hij is heel erg netjes in zijn bewoordingen. Maar tussen de regel proef je toch wel dat wij als gemeente het bos ingestuurd zijn de laatste jaren... Tussen de regels door uh, proef ik ook bij meneer Bouwberg-Wilson dat er wel enige handvaten zijn om hier iets aan te doen. In, algemeen, in de zin van een algemene wet bestuursrecht. Uh, GBZ is dan ook van plan om nu een motie in te dienen. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. En tot slot mevrouw Geuronsson. Meneer Demmers heeft dank u wel gezegd en ik respecteer dat. Mevrouw Geurensom. Dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk um, heel blij met, met uh, alle woorden eigenlijk die gezegd zijn door alle raadsfracties al hier. En zeker ook met de beantwoording door de wethouder. Want het blijkt dus wel dat het voortgezet onderwijs in een Zandvoort een basis heeft. Ik denk ook dat vanavond heel duidelijk is geworden dat we eigenlijk als we op deze manier doorgaan en het. Uh, het spel zo verder spelen, om het bij zo te zeggen, dat we alleen maar, en ik kan, ga ik mee met de heer de Rode, alleen maar verliezers kennen. Het is de zaak om het tijd te keren. Ik denk dat we als uh, raad en college hier er gezamenlijk in moeten optrekken en ook een statement moeten maken. En um, wat dat betreft, ik, uh, ik weet eigenlijk al wat uh, de heer Demmers uh, zo meteen uh, wil gaan zeggen, dus dat scheelt alweer. Maar... Um, ik denk dat wat je merkt heel nadrukkelijk vind ik dat het Gertebach in het bijzonder maar voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid bestaan zegt heeft, heeft in Zandvoort. Het is sociaal en maatschappelijk is het van belang voor Zandvoort. En dat onderwijs mag niet alleen op financiën draaien. Ik ben het ermee eens dat je niet ten koste van alles een gebouw kan neerzetten en, voor een korte garantie. Maar onderwijs is meer dan financiën alleen. Daar zit de kwaliteitslag in, daar zit de publiek verantwoordelijkheid in. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid richting de gemeenschap. En het Gertebach College in deze heeft een bredere basis dan alleen Zandvoort. Het is keer op keer blijkt dat ook binnen de hele regio er weinig kleinschalige scholen zijn. Het gaat om categorale scholen waarbij er één vorm van onderwijs is. Op het moment dat ouders kiezen om naar scholengemeenschap te gaan, is dat een goed recht... Maar voor vaak voor kinderen in het VMBOTL, waar we hier over praten, is het van essentieel belang dat je kleinschalig begeleid onderwijs hebt. Zeker als je praat voor kinderen met dyslexie en die geholpen dienen te worden, dan is kleinschalig onderwijs waarbij de ki het kind centraal staat, want het kind daar gaat het om. En dan mag het op een gegeven moment niet best iets kosten. Dank u wel. Mevrouw Keuronsson, meneer Bouwberg-Wilson heeft al een hele tijd op een vraag ja, een antwoord op... te verwachten. Ja. Ja, ik heb u heel lang laten wachten, vergeef het me. Nee hoor. De, de vraag of het al eerder is gebeurd. Ik weet dat niet. Ik heb niet de indruk dat het eerder is gebeurd. Ik weet in ieder geval wel dat het dit jaar is gebeurd. Dank u wel, mevrouw Beurumsson. De brugboek. vraag of er de, de, het, het aan de harde eisen vasthouden van de brugboek. Met, met de scores van de CITO en met de NIO en met de entree toets. Dat was de vraag over. Dit jaar voor het eerst. Voor zover mij ook bekend dit jaar voor is, maar ik weet niet of het daarvoor is, maar voor Mouw zover Willem, ik weet niet. U heeft de vraag beantwoord, wat mij betreft. Ja, maar... uh, Voorzitter, mogen wij de motie ronddelen? Uh, meneer Demmers, dat mag u zeker doen. Uh, let u er dan ook op dat er een handtekening onder staat, want soms moeten we aan formele vereisten voldoen. Is het een idee dat we even kort schorsen? Ja? Dan schors ik voor. Vijf minuten. Ja. En we één minuutje schors. Vijf minuten schors ik, meneer Demmers. En als u met één minuut gaat zitten, vind ik best. Geschorst. Ja, het heeft toch nog een staartje gekregen deze raadsvergadering. nou één minuut of vijf minuten. Ja, nou dat maakt dan ook niet meer uit. Want ja. ik had eigenlijk verwacht minder meer dat we rond een uur of half tien, kwart over negen klaar zijn, zijn geweest. Ja, ja. Maar dit is natuurlijk ja. belangrijk voor Zandvoort, wat wil eerlijk zijn. Ja, maar, maar, maar nou krijgen we weer een motie waar we nog even over moeten gaan praten. Ja, nou ja, dit, dat zal alleen maar een ondersteunende motie zijn, denk ik. Ik kan niet anders verwachten, want de hele raad is voor, voor het onderwijs in Zandvoort. Ja, nou... Het is, de Gertebach moet blijven natuurlijk. Ik ja. denk dat wij allemaal als dus dat willen. En ik kan me toch niet, als ik nou zo al die, die want het was geheim. Maar nu ja. hebben, zien we dus al die brieven en ja. dossiers. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, het bestuur niet helemaal welwillend is. Laat ik het heel netjes zeggen. Nou, ik zeg jou gewoon keihard. Als ik de reactie van Guus van D. Die ik persoonlijk heel erg goed ken en waarvan ik dus... Een brief heb ik gekregen. En die voorzitter is van de medezeggenschapsraad. Dan geef ik jou op een briefje. Dat hij echt kwaad is. Op het college van bestuur van Dunemare. Want die laten gewoon de school zakken. De leerlingenzakken, de oude zakken en de medewerkerszakken. Ja. En dan ja, neemt hij ze heel kwalijk. Als je kijkt naar alle pogingen die zijn gedaan om, om aanvullende opleidingen te krijgen, om de boel uh, dan toch rendabel te maken ja. en zo. En ja, ik, ik weet, dat, dat heb ik je verteld uh, tussen de bedrijven uh, door. Dat zijn gewoon docenten die drie, vier vakken geven. Ja. En dat doen ze met alle liefde. Ja. Ze doen uh, het voor die kinderen. Ja. Dat is belangrijk. Dus, uh, ja, nou ja, dus, dus enige onwil uh, lijkt me ja, is gewoon aanwezig. aanwezig. Dus. Ja, ja. Uh, en dan zal het een hele dobber voor de wethouder worden om uh, dit toch voor elkaar ja. te krijgen. Want uiteindelijk is het bestuur bepaald of ja. er hier school wordt ja. gehouden of niet. Ja, ja, en Robert de Vries zei het al. Het is uh, bijna ondoenlijk om een, een bepaalde school uit een bepaalde fusie te halen. Dat is bijna niet uh, dat te mogelijk. dat ontvlechten. Ja, dat gaat gewoon niet. Want uh, Ik werd met dus ook in, uh, ingefluisterd dat als je dat zou moeten doen, dan heb je een, een pak papier nodig met eisen waar je aan moet voldoen. Dat is gewoon niet, niet te doen. Ja. Dus uh, de, de Bach losweken uit de die normale onderwijsgroep is niet van toepassing. Het nee, bestaat gewoon nee, niet. Nee. Dus dat dat gaat niet. Nee, ja, en dan maar hopen dat. Uh... Dat de wethouder met, met die meneer uh, die, uh, Strijker uh, wel in het rijden kan komen. Want die mevrouw, de boer, die wil blijkbaar dus niet. Nou oh ja, die heeft het dossier overgenomen. En uh, Gert en Liet al blijkt, Ja, die is niet helemaal op de hoogte geweest van alles wat er in het verleden ja. allemaal besproken is. Ja, dat is dus toegezegd een De tante. Iets. Die heeft helemaal niks met het feit dat hier in Zandvoort uh, de enige school van middelbaar onderwijs is. En waar gewoon elk jaar uh, twee, driehonderd leerlingen naartoe zouden kunnen gaan. Ja, dat is zo. Nou ja... Het uh, ze zullen flink moeten praten en ik denk uh, toch om een behoorlijke manier moeten gaan vinden om toch te kijken of ze ja. tot elkaar kunnen komen. Ja, gelukkig, uh, Don, is het zo dat uh, niet alleen dit college, maar ook de vorige twee, drie colleges hebben zich op een standpunt gesteld dat middelbaar onderwijs in Zandvoort moet blijven en moet aanwezig zijn. Nou ja, dat kun je zien naar de toezegging van Gert Tone, van uh, We kijken niet naar het aantal leerlingen. Ja, hij is ver gegaan, hè? Ja, ja hij is ver gegaan. Dus dat geeft nou de garantie dat, dat jullie vijftien jaar lang hier onderwijs verzorgen. Ja, ja en dan al, al is niet het uit. voor vijf leerlingen. Ja, niet uit. Wij dragen de kosten ja, ja, als ja. gemeenschap. Ja, en ik snap dan in zo'n college van bestuur niet, dan, dat ze, dan moet je toch op kikken van kijk, ze doen het voor ons. Ja. Laat maar komen. Ja. Ja. Nee, goed. goed, het is niet anders. Maar het hebben we nog meer gehad eigenlijk, want we hebben het eigenlijk heel erg rustig gehad vanavond, behalve ja. dan uh, die, die, die, die kustontwikkeling. Uh, ja, ik zie het meer in, in, in, in, in het kader van de middelmoedervaar. En jij? Ja, natuurlijk. Het, uh, men wil de grond in. Ja, men moet eigenlijk de grond in, Ja, denk ja ik. zeker op Watertorenplein. Om daar een parkeergarage te maken. Of ja. Maar ook onder de nieuwe gebouwen van de middelboelvaart. Middelboelvaart, Ook moet je ook naar, ja, naar beneden ja, ja, moeten? Ja, ja, ja. Nou ja, nieuwe gebouwen. Ik, ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk. En het is misschien voor de luisteraars goed om dat nog even te zeggen. Oh ja. Dat uh, donderdagavond, ja. de achtste, om acht uur s'avonds, avonds... is in de raadzaal een... Uh, een voorlichtingsavond ja. over de vorderingen van de Middelboelvaart. Dat is donderdag de 9e ja. trouwens. Door omstandigheden zijn wij bij ZFM helaas ja. niet uh, de mogelijkheid om het uit te zenden. Dus iedereen die dat wil, ga naar de ja. raadzaal. Iedereen die geïnteresseerd is in ja. informatie over de Middelboelvaart. Ja. Ja. Om acht uur begint een vergadering van de gemeenteraad. Ja. Een openbare. Ja. Ja. Waarin het college uh, een heleboel informatie gaat geven over de Middelboelvaart. Ja. En uh, ja, als u daarin geïnteresseerd bent of u woont daar of... Maakt niet uit wat. gaat er naartoe. Kom naar de Een raad ja, Zorg dat hij uh, lekker vol wordt. En als het uh, lukt, proberen we bij CFM uh, zaterdagochtend in Goedemorgen Zandvoort... Ja. wethouder Tatus uh, bij voor de microfoon te krijgen... ...om nog wat verder toelichting te geven. Dat zal toch om kunnen lukken, denk ik, toch? Dat uh, daar weet ik niet. Als... Ja. Ik weet niet of ik kan. Ja, dat is weer wat anders uh, natuurlijk. Uh, uh, ja. Maar in ieder geval, ja, die middenboulevard... Het, ...het is toch wel een interessante ontwikkeling. Jullie hebben in de krant, Zandvoortse krant, ook bericht een tijdje geleden... ...over... Uh, het initiatief van projectontwikkelaar, bewoners en gemeente. om gezamenlijk die Fafauwse ja. flat. een facelift te gaan geven. of misschien wel helemaal te verbouwen ja, ja, ja, ja. en te veranderen. Nou, daar heb ik dus meer informatie over. Wij hebben dus gesproken met twee mensen. Die, ervan, die ons vertelden dat zij woordvoerders waren. namens een vereniging van, van eigenaren. Nee, namens een stichting waarin of negen vereniging van eigenaren aanwezig zijn. Want elke deur heeft daar een eigen vereniging van eigenaren. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Als iemand mij dat vertelt, dan ga ik dus niet vragen aan de voorzitter of dat wel het geval is. Ja. Dus het staat een beetje op losse schroeven. Er nou. moet nog het een en ander gebeuren. Dit is uh, informatie die ik dus uh, sinds uh, anderhalf, twee weken heb. Uh, het is jammer dat het zo gelopen is, want we hadden het graag gezien natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Het zou geweldig ja. zijn als dat, uh, dat zou kunnen. Nou, ja, jij noemt nieuwe gebouwen. Maar als ja. daar een bestaand gebouw gerenoveerd wordt. Ook, ja, dan dan kan je uh, niet de grond in. Dan is het alweer een Nederlands. Dus... Ja, ja, ja. We horen het pingeltje van de voorzitter, van de burgemeester. We gaan terug naar de raadzaal? Neemt nee, nog niet. Hij roept ze alleen maar op. Um, dat was een klein pingeltje van mijn mobiele telefoon. Ja, wil je dat ding <laughs> dat uitzetten? Dat nee. Hij staat het op een raadestand, ja, Het leek net nee, ja. het pingeltje ja, ja. Van, de, van de voorzitter dat uh, weer oproept ja. naar, de, naar de raadzaal te komen. Um, dat is wel een mobiele telefoon, niet. Dat is. Oh, deze telefoon, ja, daar hebben ja. we nu even geen tijd voor. Uh, we gaan eventjes naar muziek toe. Ja, we gaan toch nog even... Want dat belletje, dat was van uh, een van de medewerkers van CFM, Yvonne Roosendaal. Die meldde dat uh, Tatus komende zaterdag niet in staat is om naar, de, uh, naar Hotel Hoogland te komen. Voor Goedemorgen Zandvoort. Hij doet het de week later. Oké. Okay. Dus dan komt hij in ieder geval naar uh, Goedemorgen Zandvoort. Om uh, wat meer te vertellen over hetgeen de komende donderdag, neem ik aan... Uh, aan informatie vrijkomt. Ja. Nou, dan gaan we hem zeker vragen naar de stand van zaken rond Fafouchefleck. Ja, dat denk ik dus ook. Ja, hoe ver ja. dat is. Ja. Of het wat gaat worden, überhaupt. Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk daar zelf het particuliere opdrachtgeverschap hebben ze ingesteld. Ja. En de gemeente heeft dat goedgekeurd. Dat betekent dat zij zelf de renovatie van. Een gebouw ter hand mogen nemen. Maar het moet wel het volledige gebouw zijn natuurlijk. Het mag niet zo zijn dat van de, negen, van de acht of negen deuren. Dat alleen maar één gedeelte of misschien twee deuren verderop dan ook opgekant ja. wordt. En de rest achterblijft. Ja, maar je hebt het zelf beschreven En ik was daar toch echt over uitbreidingen. Ja, met ja. balkons voor. Ja, ja, ja, ja, ja. Liftschachten ja. aangebouwd. Ja, en, ja, ja, ja. Ja. Volledig Ja, dat was de informatie in... die ik op dat moment had. En ja. ik had totaal geen informatie om, daar, om daaraan te twijfelen. Nee. Absoluut niet. En werden we dan later toch door de voorzitter van, uh, van die stichting uh, waarin al die uh, vereniging eigenaren uh, verenigd zijn uh, waar ik dan wel niet uh, de informatie heb gedaan dat heb ik uitgelegd. en toen heeft hij dus gezegd nou, die waren dus niet namens ons bij u aanwezig nou ja, goed. in ieder geval uh, het Vavosjeplein plein en dan, daar dacht ik dus over uh, dat is een van de plekken waar mogelijk een uh, parkeergarage zou kunnen komen ja. het Watertorenplein en, ja. Ja, en daar willen we de grond in komen we weer even terug op het oorspronkelijke onderwerp en dat mag niet nee. op dit moment. Op dit moment niet. Nee. Nou ja, maar dan zegt ook een paar zeggen dat eh, ja, Zandvoort is in ieder geval voor 50 jaar veilig En mochten wij dan eventueel besluiten om de kust te versterken, oftewel de strandverbreding aan te leggen. Ja. Dan moeten wij zomaar toestemming kunnen krijgen om de grond ja. in te kunnen gaan in, ah. die, in die reep. Daar gaat het namelijk over. Hè? Ja, je, gaat, je verlegt de reep ja. richting zee. Ja, westwaarts, krijgen. ja. Dus wat nu nog beschermd reep is, is dat straks niet meer? Ja, dat hoeft dan niet meer zo nee. idioot beschermd te worden. Ja, ik vraag me af wat, dan, wat uh, het effect is van als je de grond in gaat. Als er uh, één keer een hoge storm is, dan gaat alles plat gewoon. Hè. Dat maakt niet uit of je nou in de grond zit of niet. Ja, dat... dat ze zeggen, er moet eens in de 10.000 jaar, is er een superstorm. Ja, ja die moet gaan komen. Ja. ja, en als er een betonnen bak in ligt in ja, uh, ja. een parkeergarage, ik weet het niet. Maar dat... ook als die er niet in ligt, gaan die huis ook weer. Ja. Je kunt je afvragen wat, of dat wel eens een keer onderzocht is. Wat nou het effect van een betonnen bak, misschien maakt die de kust wel sterker. Sterker, je weet het niet. Dat, je weet het gewoon niet. Ja. Ze, ze wilden ook in eerste instantie geen jaar rondpaviljoen, omdat die dan de kust zouden kunnen gaan uh, ja, ja. aantasten. Nou ja, we krijgen er vijf. Ja. Dus... Ja, dat is mooi. Nog, nog, steeds, ja, uh, nog steeds geen persoon, hè? Nou ja, we hebben dan natuurlijk ook nog wat over die jaarrekening, ja, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemeland. Ja, in feite een was ze neus natuurlijk, ja. want dat, dat soort dingen wordt toch altijd goedgekeurd. Goed gekeurd. Dat hebben we ook gezien met, met, met, met de, de, de, de um, Veiligheidsregio. VRK, Veiligheidsregio Kennemeland. Zullen we een dan, hele avond vullen, Joop? Nou, daar hebben we het nog wel even over. Daar was een tekort van 4,2 miljoen in een jaar ontstaan, maar. Toch werd die begroting goedgekeurd. En is... nog even een miljoen daarna. Ja, voor maar goed, maar Ze hebben wel gezegd, jongens, het mag niet meer gebeuren. Denk erom, hè? Ja, vingertje omhoog. <laughs> ja, en nooit meer nooit doen. Meer doen. Nou ja, goed. En dan hebben we natuurlijk een x aantal hamerstukken gehad. Ja, die hebben we in de, in de commissie al besproken. En we wachten nu op het, op de motie van uh, GBZ aangaande het uh, Wim gertebach college. Over uh, de interpolatie die Gun Belinda Göransson heeft aangevraagd. En ik uh, vraag me af waar hij mee gaat komen. Maar het is misschien wel voorspelbaar. We gaan nog even muziek draaien, denk ik, uh, Pascal. Goed. Ik en zodra man... de, de voorzitter uh, weer gaat beginnen, komen we graag weer bij je terug. Bye. Ja luisteraars, wij zijn ook nog steeds in afwachting van de herstart van de gemeenteraad. De burgemeester had gezegd, uh, max vijf minuten. Nou ja, het zijn er al een paar meer. Uh, loopt u dus nog niet weg? Het is nog niet afgelopen. Uh, we komen straks, uh, als de burgemeester weer begint, bij u terug. Ik heropen de geschorste vergadering. In de wandelgangen heeft u waarschijnlijk al gehoord dat er een motie in voorbereiding is waar er wat overleg over geweest is. Ik zeg het maar even via de microfoon. En ik geef meneer Demmers, als ik het goed heb begrepen het woord, die kan de motie voordragen. Hij wordt op dit moment gekopieerd en uitgedeeld. Maar dat scheelt meneer Demmers. Wilt u de motie voordragen? Ja, dank u wel voorzitter. Uh, de raad der gemeente Zandvoort, enzovoort, enzovoort. Overwegende dat voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid en het uh, Gertebach College in het bijzonder voor Zandvoort zijn bestemd tot als gemeentelijk speerpunt, het voorbestaan van het Gertebach College van sociaal-maatschappelijk belang is voor Zandvoort en de regio. Dat het Gertenbach College qua schaal en opzet past in het beleid van de onderwijskoepel Dunamare. Dunamare, de ondercapaciteitsproblemen als gevolg van strategische investeringsbeslissingen af lijkt te wentelen op het enige lokale voortgezet onderwijs in Zandvoort. Er geen financiële motivering is voor de opheffing van het lokale Zandvoorts voortgezet onderwijs. En het eigenlijk niet uit te leggen is dat ruimte en middelen beschikbaar komen voor een experimenteerschool en niet voor regulier lokaal onderwijs. Voor zover dat zou hier zou moeten verdwijnen, staat er niet zo in, maar dat zeg ik er even bij. Omdat in een andere locatie uh, meer leerlingen nodig zijn, omdat scholen gefinancierd worden per leerling stelt vast dat de gemeenteraad van Zandvoort... het voortgezet onderwijs voor Zandvoort wenst te behouden... en roept het college op om in overleg te treden... met het college van bestuur van Dunamare... om een uiterste inspanning in materiële en immateriële zin te verrichten... ten einde sluiting van het gert college zijn er de enige voortgezet onderwijsinstelling in Zandvoort te voorkomen... en daarnaast te bekijken op welke andere manier... voortgezet onderwijs voor Zandvoort... ...behouden kan blijven. In tegenstelling tot de originele... ...motie die is ingediend, is dit... een enige, enige wijzing... ...in, in opgetreden. Uh, daar zijn... Uh, ...de min of meer juridische... ...teksten die erin stonden uitgehaald... ...om... Uh, ...laten we zeggen, in wederzijds open... ...overleg, waar juridische... ...teksten niet helemaal bij horen... ...de wethouder de kans te geven... ...in dat wederzijds open overleg... Uh, ...tot resultaten alsnog tot resultaten te komen. Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Demmers. U krijgt de motie nu uitgereikt. Mijn voorstel zou zijn... dat eerst het college even reageert... en u vervolgens nog de gelegenheid krijgt... om iets daarover te zeggen. Er is al veel over gezegd en daarna een stemming. Is dat goed? Jan, Portefeuillehouder meneer Toner. Standpunt van het college. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik heb... Uh... Bij de behandeling al aangegeven dat ik morgen gesprek heb dus met de oproep om met het college van bestuur in overleg te treden. Daar, daar ga ik morgen al aan voldoen. En de overige punten geven het college in ieder geval geen aanleiding om de motie te ontraden. We vinden de motie een steun in de rug voor het college van BMW om op de weg waarop we eigenlijk nog steeds bezig waren, voort te gaan. Dank u wel meneer Tonen. Wens wenst één uur nog iets te zeggen voordat ik de motie in stemming brengt. Dat is meneer Bawits. Meneer Bawits, aan u het woord. Ja, nou, ik, als GroenLinks ben ik uiteraard... ontzettend blij met deze motie. Het gaat ons echt ontzettend aan het hart. Uh, wat dat betreft... mag Dunamare blij zijn... Dat, uh, dat we een gemeenteraad hebben... die het nog netjes wil aanpakken. Als het GroenLinks betreft... had de juridische component er gewoon in gebleven. Want voor ons is het oorlog met Dunamare. We snappen er helemaal niks van. We vinden het onterecht... En uh, aan de andere kant uh, vind ik ook wel, als ik dan naar mijn mederaadsleden kijk, uh, als wij een motie kunnen aannemen voor het circuit Zandvoort, enige jaren geleden, of een paar jaar geleden, waarin staat dat wij alles in het werk zullen stellen, dus daar valt ook juridisch onder, om uh, het circuit te behouden, dan valt me een klein beetje tegen dat het nu niet alles is, inclusief juridische maatregelen. Want dit gaat wel om onderwijs en heel veel kinderen die erbij betrokken zijn. En ik dank u wel, voorzitter. Dat we, oh, ja, nog iets. Dat ik eigenlijk in had willen, willen hebben, is dat die 15-jaar-eis, wat toch heel duidelijk op papier is gezet door Dunemare ...dat die gewoon eh, losgelaten wordt eh, door het college bij de gesprekken met Dunemare. Want ik wil nu wel eens weten wat nu echt de redenen zijn die werkelijk bij Dunemare liggen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bawits, Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Uh, ik heb een vraagje aan de wethouder. Morgen is uh, projecten en thema's. Uh, morgenmiddag heeft u het gesprek. Ik vraag u uh, op agendapunt informatiecollege. Nee meneer, ja. meneer Paap, sorry. Het is niet de bedoeling. Nou, Om in ieder geval in wat informatie te open. geven hoe het nee. gesprek gelopen is of er een opening is. Dank u wel meneer Paap. Voor de luisteraars thuis. De motie is ondertekend door alle fracties in deze raad. Uh, dat nog ter toelichting. Daarmee breng ik deze motie in stemming. Ik denk bij handopsteken, omdat de formaliteiten dat soms vergen. En, en u ook volgens mij er alles aan wil doen om het college ook een solide op weg te sturen. En daarom breng ik hem in stemming, want dat is mijn beeld wat ik van u heb. En ik stel voor dat we dat bij handopsteken doen. Wie is voor de motie Gettenbach-college zoals voorgedragen door. Raadslid Demmers. Ik kijk rond en constateer dat het unaniem is. Daarmee is de motie aangenomen. Dank u wel. En dat betekent dat wij thans zijn gekomen tot het sluiten van deze raadsvergadering. En ik ga daartoe over eh, nadat ik u heb gedankt voor uw inbreng. Dank u wel. Ja, Joop, dat was de sluiting. Ja, voorspelbaar, denk ik. Hè, Don? Ja, ja, voorspelbaar. Ja. Uh, nou ja, ja de, maar de motie. Steun in de rug voor het college. Voor tonen, in, de in, de in principe de... natuurlijk. Ja. Want die moet uh, eigenlijk de, de hete kastanjes uit het vuur halen. Ja. Die moet ze, zoals ze zeggen, ze stinkende best doen om dat uh, voortgezond onderwijs in de zand te behouden. Ja, en de stemming uh, krijgt het hoogte nee, een beetje om te buigen naar een positieve stemming. Ja. Ik, ik vond het goed. Ik, uh, ik hoop dat het hem lukt. Maar meer kan ik ook is niet is zeggen. Nog eventjes, donderdagavond in ja. het raadhuis extra raadvergadering. Om acht uur. Acht uur, over de middenboulevard. Krijgt u informatie, meer informatie over ja. inderdaad de middenboulevard. Ik zou zeggen, gaat dat zien, gaat dat zien. Ja, uh, voor nu wel te rust in ieder geval. Ja, bedankt voor de aandacht en, en uh, wel te rust. Ja, tot over een maand. Tot over een maand. Dankjewel Pascal, dankjewel Don. Tot de volgende dankjewel, keer. Dankjewel Joop.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 ja We'll I'm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 Ci sarà sempre qualcuno che la qualcuno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 he'll be with i think you're making